In een actieplan staat dat er minimum eisen moeten komen... waaraan pas afgestudeerde jeugdzorgwerkers moeten voldoen. Ook moeten medewerkers in de jeugdzorg voortaan worden bij- en nageschold. Tot nu toe was dat niet verplicht. Tot slot komt er net als bij medici een tuchtcollege... dat het handelen van jeugdzorgwerkers gaat toetsen. Het verlies van de ABN AMRO Nederland is in het derde kwartaal verder opgelopen. Er werd een verlies geboekt van 32 miljoen euro. In het tweede kwartaal was het verlies 10 miljoen de hele bank leedte in de derde kwartaal ruim een miljard verlies. De overgrote deel kwam op rekening van de Royal Bank of Scotland. De bank heeft nog altijd veel last van de onrust op de financiële markten. Op het Filipijnse eiland Mindanao zijn nog zes slachtoffers gevonden van de moordpartij van maandag. Het dodertal komt daarmee op 52. De slachtoffers hoorden bij een groep mensen die werden ontvoerd toen ze op weg waren om een verkiezingskandidaat in te schrijven. Het vermoeden bestaat dat het bloedbad het werk is van een klem die in het gebied al jaren de dienst uitmaakt. Op nauw is de noodtoestand uitgeroepen. De Bijlmerbaaiers moeten onder verscherpt toezicht worden geplaatst... vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Volgens de PvdA is het één grote bende in de gevangenis... wordt het personeel niet goed aangestuurd... en worden de regels niet goed nageleefd. Staatssecretaris Al-Bayrak heeft naar aanleiding van een rapport... al maatregelen genomen, maar die gaan de Kamer niet ver genoeg. De Tweede Kamer wil af van het dubbele opstaptarief bij de OV-chipkaart. Als een reiziger van de ene vervoerder overstapt naar de andere... moet hij twee keer een begintarief betalen... Verder vinden veel Kamerleden het onpraktisch dat studenten met een overjaarkaart aparte kaarten moeten hebben voor de metro in Amsterdam en Rotterdam. Het weer, vanochtend wat zon, maar in de loop van de dag opnieuw regen. Er staat veel wind aan zee, hard tot stormachtig uit het zuidwesten. Middagtemperatuur rond 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dames en heren, wij zijn bij het tweede uur van Kunst en Cultuurcafé... op vrijdagavond 13 november in Hotel Hoogland naast de Watertoren. We hebben een nieuw schrijftalent in Zandvoort. Sinds kort is er een nieuwe schrijfster bij. Op 5 november heeft ze haar eerste boek, Din Droomgezel is haar naam, ten doop gehouden. Het werd gevierd in café 4 in de Haldenstraat 32. Din, wat herinner je je van die avond nog? Dat het vooral een hele gezellige, leuke avond was. En uh, iedereen uh, was gekomen, zo'n beetje. Heel Café 4 zat vol. En een van de mooiste dingen vond ik toch wel de droompoorttaart, die uh, als verrassing voor, als voor mij er was. Ja, want er zijn foto's genomen door Rob Bossing. Dus uh, robbossing.nl. En Kun iedereen zien hoe geweldig mooi uh, de taart was. Kun je hem beschrijven aan de luisteraars? Hoe zag je eruit? Waar keken we naar voordat jij hem aan ging snijden? Ja, het was eigenlijk hetzelfde als de cover. Dus, uh, een mooie poort met dat meisje die er doorheen loopt. Sterretjes. En dan was dan ook uh, zo rechthoekig. En dan zat er een beetje slagroom rand omheen. Oh, fantastisch. Oh, maar was je lekker? Hij was heerlijk. Oh. <laughs> Mogen de luisteraars weten hoe oud je bent? Ik ben 28. 28 jaar. Ja. En jouw boek heet Droompoort. Kun je uitleggen waar het over gaat? Nou, Droompoort, uh, het zegt het eigenlijk al een beetje... Het is een science fiction verhaal geworden. Sorry, ik ben een beetje voor even kalmer nog. Het is een science fiction verhaal. En het gaat over uh, Deren, het is de hoofdpersoon. En zij leidt uh, een best wel saai levertje. En ze komt niet veel buiten. En het, een huismus. Ja, een huismus inderdaad. En dan uh, komt ze in haar droomwereld terecht op een gegeven moment. <coughs> Zonder dat ze het eigenlijk uh, in de gaten hebt. En op een gegeven moment gaat ze van poort, uh, via poort naar poort, van de ene droom naar de andere. op Hoe een oud is Deren? manier. Diren is 22. 22. Ja. En waarom is een huismus? Omdat ze altijd thuis zit. En op een gegeven moment uh, krijgt ze dan dat hondje. Maar dat uh, in het boek heeft ze normaal. En die brengt een beetje leven in de brouwerij voor haar, want ze moet op straat. En dan moet ze wel met andere mensen praten. De zo. hond doet uitgelaten, hè? Ja. Ja. <laughs> Maar lijkt zij een beetje op Din? Heel veel. <laughs> ja. Heb je ook een hondje? Ik heb ook een hondje, <laughs> toevallig. <laughs> Droompoort. Weet jij dat er een, een uh, collectie beelden is in Friesland die Droompoort heette? Ik heb inderdaad er gegoogeld. Want ik moest natuurlijk mijn boek een titel geven. En toen dacht ik, het zal toch niet al een ander boek zijn die zo heet. Dat is er. En toen kwam ik... Is er een boek die zo heet? Ja, in Zuid-Afrika. 2006 uitgekomen. Oké. Okay. <laughs> en dat heet ook Droompoort, omdat Zuid-Afrikaans op Hollands lijkt. Nee, Droompoort heet het. Ja. Ook Droompoort. Kijk eens naar Dream... Uh, Dreamcate of Kijk, zo. Kijk, nee, het gewoon Droompoort heet, heet het. het. Alright. Oh jeetje, oké. Okay. <laughs> het is geschreven door Francis Vermaak. Oké, okay. Die ons vermaakt. Ja. Ik ben niet verder gegaan dan Google, dus ja. daar kwam hij niet naar voren. <laughs> Hoe lang ben je bezig geweest om het boek te schrijven? Vijf jaar. Vijf jaar. Ben je iedere week echt 22. een bepaalde dag ja. Uh, ja. gaan uh, schrijven? Nee, eigenlijk elke keer als ik wat gedroomd had. Dan uh, schreef ik het of een dag later op of s'avonds na mijn werk. Daar waren steeds uh, notities totdat ik echt in uh, verhaalvorm begon op te schrijven. Maar weet jij wat voor functie de droom heeft in het menselijk brein? Het is verwerken van ja. dagelijkse dingen. Dingen die je op tv ziet en zo. Ja. Dus alles wat in het boek staat eigenlijk zijn dingen die jij aan het verwerken bent geweest? Ja, dat kan je goed zeggen. Ja. En vraag me niet hoe ik soms bij die dingen kom. Want zo staat er een hoofdstukje in de stinkende Baron. Ja, ik, de wat? Ik weet, de stinkende Baron. Aha. En uh, ja. ja, ik weet waar, niet wat dat... Daar uh, stond hij naar? Nou? Nou, nou, niks dus. Maar hij heette gewoon zo blijkbaar. <laughs> en hoe kwam je er op het idee om je dromen in een boek vast te leggen? Hoe ontstond dat? Nou, ik heb het eigenlijk uh, pas dit jaar, in augustus, besloten. Ik heb het naar een uitgever gestuurd. Eigenlijk uit nieuwsgierigheid. Van, wat vindt uh, iemand ervan die het nog nooit gelezen heeft? En toen belden ze me drie weken later op. Dat is Bookscout. En Bookscout noemde het een... Uh, Verhaal op een leuke manier geschreven, maar diepgaand. Wauw. Dat is een heel groot compliment. Dat is je aller, aller, allereerste boek. Ja. En je neemt een besluit van, nou, ik stuur het gewoon op. Kan mij het schelen. Klopt. En dan is het net een soort Harry Potter. En het wordt, uh, ja, dat werd eerst in de prullenbak gegooid van Harry Potter. Een ander haalt het eruit. En het werd een wereldhype. Klopt. En jij stuurt het één keer op. En je denkt, nou ja, we zien wel. En tot je schrik, schrok je dat je inderdaad... Uh, ja Een Domog. beetje wel. Ik had zoiets van oké. Okay. <laughs> maar ik was ook tegelijkertijd heel blij natuurlijk en trots. Geweldig inderdaad hoor. Dat, uh... Hoe is het eigenlijk een, een, een boek geworden? Wanneer heb je eigenlijk gedacht, nou ik, ik moet echt die dromen gaan opschrijven. Want uh, ik, ik, ik wil daar iets mee. Nou, eigenlijk heb ik ze altijd in verhaalvorm opgeschreven omdat ik daar gewoon uh, lol in had. Want ik heb wel meer verhaaltjes en dingetjes geschreven. En ik kon gewoon lekker uh, ja, mijn fantasie ook een beetje erin kwijt. En inderdaad, alles, alles wat ik moest verwerken, dat uh, staat er ook in. En um, nou ja, op zo'n manier schreef ik dus elke droom in verhaal voor hem op. Ik kon ik ook mijn humor erin kwijt. En een paar karakters die ik wel heel interessant vond. En uh, zo is het eigenlijk een boek geworden. Maar het, het is eigenlijk altijd al een boek geweest, maar ik heb nooit de bedoeling gehad is zo ontstaan inderdaad. Maar, ja. maar vanaf welke leeftijd ben je dat gaan, schrijf, gaan opschrijven allemaal? Ja, ook vanaf mijn 22e, 23e. Het is echt uh, gelijk opgegaan met maar, mijn maar vijf is, jaar. Maar hoe is dat gekomen? Waarom Juist op die leeftijd? Wat is er gebeurd voor die tijd? Of, na, of op dat moment? Ja, dat is, uh, ik was uh, zoals half Nederland natuurlijk depressief. Om <laughs> maar zo te zeggen. En in die periode sliep ik heel veel. Nee, ik ik uh, had gewoon te veel meegemaakt. En door veel te slapen ga je ook blijkbaar veel dingen dromen. En daar vond ik me troost in op dat moment. En toen dacht ik eigenlijk van... Ik vind die wereld veel leuker dan mijn eigen huidige wereld. Ja. Toen heb je je eigen droomwereld gecreëerd. Een beetje wel, ja. ja. ja. Maar Ho toen ik uit die depressiviteit kwam... Toen ben ik door gaan schrijven. Want toen besefte ik wel hoe belangrijk dromen in iemands leven zijn. Ik zie ook de dromen-encyclopedie. Wat, wat doe je daarmee? Wat heb je daarmee gedaan in het hele proces naar jouw boek toe? Nou, af en toe, als, af en toe nog steeds als ik wat grappigs droom, dan uh, zoek ik dat op. Want ik wil natuurlijk wel de betekenis weten. En het is zelfs een kleur of een woordje wat je opschrijft in een droom. Een zinnetje die je zegt, alles is van belang. En overal uh, staat er een verklaring voor. Het is een psychologisch een boek. boek eigenlijk bijna. Zo, waarom droom je over een kat? Waarom droom je over een oneindige weg? Ja. Dat soort zaken. Maar waarom droom je over een stingende bron? Geen idee. Staat dat, dat er ook in Staat wat dat betekent? Ik denk het niet hè? Nee. Dat <laughs> is jammer. Hoe kom je op de naam van je hoofdpersoon, Dieren? Dieren, nou natuurlijk zit mijn eigen naam Dien erin. En ik heb een beetje met de letters gespeeld. En toen kwam ik op een gegeven moment op Dieren uit. Heeft het een betekenis? Niet dat ik weet. Nee, een beetje van jouw naam en uh, de rest aangevuld. Ja, maar ik vond het mooi klinken. Dus ik denk, ja, daar kan ik me wel in vinden. Diren beleeft meer in haar droomwereld dan in haar dagelijks leven. Vertel eens, waarom is dat? Nou, in haar dagelijks leven, ze werkt. En ze laat de hond uit. En in het weekend zit ze voor de tv en doet ze verder helemaal niks. En waarom heeft ze geen verkering? Ja, ik kan ze niet vinden. Want ze komt bijna nooit op straat. En op de werk dus ook. Uh, ze doet gewoon wat ze moet doen. Wat en doet ze, ze voor ze gaat niet naar de buitenwereld. Dat wil ze niet. Wat voor werk doet Dillen? Wat voor werk? Administratief werk. Okay. Lekker rustig op kantoor. Ja. Is een kantoortje <laughs> alleen of met een collega? Uh, wel met collega's. We met collega's. Ja, ook maar... mannelijke collega's? Nou, niet veel. <laughs> er zat geen geschikte kandidaat bij? Nee, nee. nee. Maar, wel lieve vrienden maakt ze daar. Maar ook dat staat allemaal niet in het boek hoor. Wat voor werk ze doet... Maar wel dat ze administratief uh, werk doet. Nou ja, in de droomwereld, ja, dan wordt ze eigenlijk wakker geschud, om het zo te zeggen. Ze moet allemaal uh, mensen ontmoeten, dingen meemaken. Echt uh, avonturen beleven, reizen. En ja, zelf vliegen. Zijn er <laughs> dingen die, die, waar, waar ze voor wordt weggestuurd? Of overkomt het haar? Het overkomt, overkomt haar. haar. Ja. Ze gaat door die poort en ze weet eigenlijk niet wat er gebeurt. En het overkomt er gewoon als er voor een, gol een golf over erheen stroomt. Kun je een voorbeeldje noemen wat zij uh, meemaakt als ze door de droompoort heen gaat? Nou, in, het eerste, uh, in de eerste droom komt ze al meteen in het Wilde Westen terecht. En um, ja, ik hou zelf uh, van fantasyfilms en dat soort zaken. En het Wilde westen is niet echt mijn ding, dus ook niet van dieren. En die hebben zoiets van: oh fijn is dit, wat uh, moet ik hier nou mee? En dan gaan ze nog vechten ook in de saloon. Dan moet je net bij haar zijn. Als vrouw vechten in de saloon. Ja. <laughs> Hoe komt dat dat ze opeens moet vechten? Geen idee. Ze Misschien is dat binnen. toch iets wat ze onbewust wel wil: een beetje avontuur, een beetje actie. Ja. Het zou kunnen. Ja. En dan ga je van dromen. Ja. Of misschien dat ze net een Wild West film op tv maar, gezien. Maar ze lijkt op jou. <laughs> ja, zeker. Heel veel. Dus misschien wil jij ook wel uh, vechten? Nou, nee, ik wil niet vechten. Ja. Hoewel, soms dan moet je wel voor jezelf een beetje opkomen. En daar heb ik soms wel wat moeite mee. Maar uh, qua avontuur zoek, uh, dat doe ik wel in Walibi World. <laughs> Dirren gaat met steun van haar droomgids, van de ene droom naar de andere. Vertel nog eens voor de mensen die denken, oh, het begint nou spannend te worden. Wat beleeft ze nog meer? Ja, wat beleeft ze nog meer? Heel veel. Ik zal eventjes in het boekje kijken, want ik kan niet zo 1, 2, 3... Uh... Als jij even veel? kijkt, dan vul ik het even aan. Uh, de aboriginals uit Australië hebben de droomtijd. Dus er hangt heel veel over dromen, droomtijd en dat soort zaken. Het zijn scheppingsverhalen wat van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. Het zijn eigenlijk droomwegen. Het is een labyrint van onzichtbare paden door heel Australië heen. De voetsporen van de voorouders... De route worden aan de kinderen gezongen. En dat is zo grappig. Het wordt beeldend gezongen. Van loop uh, net zo lang tot je bij het blauwe blauwe meer komt. Dan zie je links de, de rode uh, rotsen. Dan zie je dat, en dat, dat wordt zo, omdat het zingen blijkbaar een ontzettende goede manier is van onderwijs geven. Is het eigenlijk al, al 100.000 jaar zeggen de aboriginals. De westerlingen zeggen nee dat kan niet. Jullie kunnen pas 10.000 jaar bestaan met jullie cultuur. Maar ik geloof dus de aboriginals veel meer dan de blanken. En eigenlijk komt iedere keer, net wat Tom zei ook... ...komt ook de droom alweer terug in iets anders. De droomtijd is van de aboriginals. Het is echt een, een, een mooie titel, Droompoort. Ja, zeker. Ja. Ik, vind, ik, hou, ik hou ook van de indianen in de natuur... En uh, wat je vertelt trekt me heel erg aan. Ja. Dat wist ik niet. Dat heet walkabout. walkabout. Op een gegeven moment heb je een afspraak met een Aboriginal man of uh, het is een man of vrouw. En op een gegeven moment hebben hun zoiets van: ja, sorry, ik kan, ik kan gewoon niet, want ik, uh, ik voel iets, ik, ik moet naar mijn plaats van bestemming. En als het een vrijgezelle man is. Dan kan het zijn dat hij een heel stuk gaat lopen door de woestijn heen. Dat de meeste mensen denken, nou ja, god, hoe weet je nou waar de waterputten zijn? Maar dat heeft zijn vader en zijn grootvader ook al gezongen. Bij de grijze rotsen, daar ligt de waterput achter de groene jacaranda tree. Wat dan ook. En uiteindelijk komt hij op de plaats van bestemming. En ontmoet hij ook iemand die hij daadwerkelijk moet ontmoeten. Of het nou zijn vriend is of zijn vriendin. wat Dan ook. Dan gaat het leven weer verder. Het is, het is de, ja, de bestemming die je uiteindelijk moet doen. En eigenlijk hebben wij dat zelf ook wel... maar wij gaan niet van de ene dag op de andere tegen de baas zeggen... nou, sorry hoor, ik voel iets en ik moet weg. Nee. En dat is helemaal geaccepteerd. En alleen de blanken hebben de moeite mee in Australië... als de Aboriginal-gids waar jij net in Alice Springs aankomt... en je wil Eers Rock zien. Ja, Jimmy is op walkabout. Ja, is hij nou helemaal besodemitterd? Nee, dat is hij niet, want hij moet. Het is een innerlijke pad wat hij, wat hij lopen moet. Dat dat, mooi. Dat, ja, dat maakt zo bijzonder bij de Aboriginals... Je zei net dat uh, Dirren wordt door haar droomgids bij de hand genomen. en leid, Die leidt haar door de poort heen. Maar wie is die droomgids? Nou, de droomgids uh, die heet de oude man. Hij is ook een oudere man. Ik heb hem heel simpel gehouden. Zo zag ik hem voor me. En hij is ooit in één droom voorgekomen als mijn droomgids. Maar in het boek vond ik het wel fijn om hem uh, erin te houden oh. af en toe. Dus hij is een beetje vast karakter geworden. Maar soms dan begeleidt hij haar niet en dan laat hij er maar een beetje los. En uh, dat is ook in één droom. Dan ze, heeft ze gewoon een dagje op de werk. Maar met de collega's komt ze in een ruimteschip en in de ruimte terecht. En uh, dat is allemaal heel bizar. Maar dan die oude man die laat dan even niks van zich horen. Oké. Okay. Dus ze maakt inderdaad van alles en nog wat mee in principe. Uh, ja. Ja. Ja. Dat is leuk, ja. Nee, ik weet wel niet alles, maar er staat nog genoeg in hoor. Nee. <laughs> Jouw boek lijkt een spirituele reis. Ben jij zelf spiritueel? Uh, spiritueel is een groot begrip, maar uh, ik geloof uh, toch van wel. Af en toe dan, uh, neem ik de tijd om weer lekker tot mezelf te keren. En uh, dit doe ik thuis lekker een wierookje aan. En mijn natuursteentjes uh, kan ik urenlang bewonderen. En... Uh, ik ben ook altijd in geïnteresseerd in andere culturen, in de natuur. Ik reis graag als ik even kan. Dus uh, ja, wat je net vertelde van die Indianen vind ik prachtig. Ja, ja de aboriginals. Ja, ja, ja. Dat is echt, uh, ja, ze voelen dat zo van nou, ik moet nu weg gewoon. Ik oh. moet nu weg. Oh. <laughs> ja, dreamtime. Dirren houdt net als jij van zingen en dansen. Vertel eens. Dat is letterlijk wat er staat. Dat is een beetje mijn leven, muziek. En, wat voor uh, muziek? Allerlei soorten muziek. Maar qua zingen hou ik vooral van voor musical en ballet. En qua dansen kan ik alle kanten op. Dat maakt me niet uit. Hip-hop en uh, ballet. En... Maar er is niet iets waarvan je zegt ja. Hmm. Ja, rockmuziek. Kan ik vanuit mijn rock, dak gaan? Rock, rock, nee, niet rockmuziek, oh. Rockmuziek. <laughs> <laughs> We hebben geen rockmuziek. Maar dat vind ik echt helemaal te gek. Hmm. Ga je dan ook uit je bol? Ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> Nightwish en uh, U2 en Within Temptation en dat soort uh, bands. Helemaal geweldig. Ga je er ook naartoe hè, als ze een concert geven? Steven kan wel, ja. ja. Dus je hebt toch een ander karakter dan die Dirm, want die bleef gewoon thuis zitten. Ja, die wel. Maar ze ontwikkelt zich wel in de loop der jaren. Dat komt ook in het boek voor. En dat heb ik uh, ook gedaan. Dus we gaan een beetje gelijk op. Hoe komt het dat ze op een gegeven moment toch besluiten dankzij het hondje gaat ze naar buiten toe... komt ze over de angsten heen? En hoe gaat het dan langzaam een beetje verder? Hoe ze in die dromen terechtkomt? Ja, hoe en hoe, het hoe het ze, ze sowieso in de buitenwereld terechtkomt. Niet alleen dankzij het hondje, maar... Nee, dat komt eigenlijk door die dromen. Want Je leest natuurlijk uh, dat ze van de ene droom in de andere reist. Maar verderop in het boek lees je wel dat ze een beetje is veranderd... Dat ze eindelijk ook een vriend heeft. Die dromen zijn een soort leerschool haar. Ja, die helpen er in het dagelijkse leven om wat moediger te zijn. En wat minder bang te zijn voor alles en iedereen. Waar gaat je volgende boek over? Mijn volgende boek? Nou, wie weet blijf ik mijn dromen opschrijven. Of misschien wordt het een ander soort verhaal. Ik weet het nog niet. Maar je bent van plan om wel van plan door te gaan blijven met schrijven. Door te Helpen. <laughs> Om te blijven schrijven. Ja, ik blijf altijd ja. schrijven. Dat is mijn uitlaatclip. Zit het in de familie? Ja, het zit wel in de familie. Dus bij wie uh, nog meer? Nou, bij uh, mijn moeder <laughs> en bij mijn zus. Ook nog? Ja. Wow. ja. We hebben jouw moeder al eerder in de uitzending. Van, uh, een jaar denk ik geleden we of zo. Heb je ook al boeken uh, uh, ja. uitgegeven. Ja. Mijn zus uh, die heeft een columnboek uitgeschreven. En uh, mijn moeder die heeft een fantasyboek uitgeschreven. La Cita u en wat leuk is, de schrijfster uh, van de situs in Zala, die heeft dus ook mijn koffer ontworpen. Nancy the Tale Dreamer. En dat hebben ze heel mooi gedaan, vind ik. Dan kun je het beschrijven aan de luisteraars? Nou, wat je ziet is een sterrenhemel. Met daarin een van de droompoorten, die zeker in het boek terugkomen. En de poort is uh, heel donker en er staan uh, sterren op. En door de poort uh, zie je een, een, ja, een schim van een meisje die erin uh, verdwijnt. Ze staat nu nog een beetje te aarzelen, of niet? Wat, hoe moeten we dit zien, zo'n uh, cover? Ja, ze, ze loopt er nu een beetje doorheen. Daarom is ze ook doorzichtig. Ja, geweldig. Ze zit tussen twee werelden in. En hoe kom je zo op het idee om hem zo uh, ja, te maken? Nou, dat uh, idee had ik uh, wel in mijn hoofd. Alleen, ik kan niet zo mooi tekenen als mijn moeder. Nee. En um, zij heeft dus uh, voor mij... Op, opgetekend wat ik in gedachten had. Ik heb er wel gezegd van zo'n beeld heb ik erbij, maar ik weet niet hoe ik dat uh, voor elkaar moet krijgen. En zij kan het over op de computer. Ja, geweldig. Want hoe gaat het in de, in de praktijk? Jij hebt een uitvinder, uitgeverij, heb jij uh, uitgekozen? Voor hoe moeten we dat zien? Ja, ik heb, ben gewoon eens gaan surfen op internet. En dan kwam ik Bookscout tegen. Dat is mijn uitgever. En die hebben een hele open en eerlijke website en die ziet precies hoe zij te werk gaan en dat sprak me heel uh, erg aan dus ik denk nou ik probeer het gewoon Eén uitgever aangeschreven ja. meteen bingo Ja. <laughs> en jij stuurt gewoon per e-mail op? ja je stuurt je manuscript per e-mail en dan uh, moet je een tijdje wachten want ze krijgen natuurlijk heel veel manuscripten binnen en dan bellen ze je persoonlijk op uh, wat het geworden is Geweldig. Hoe lang moest jij wachten voordat je antwoord kreeg? Drie weken. Drie weken maar? Ja. Dan lezen ze flink door daar, want ze zullen wel heel veel manuscripten via de computer krijgen. Honderden, als ik het goed heb begrepen, ja. Ik wil toch nog even terug naar die ja. Dirren. De hoop persoon uit jouw boek. Uh, dat is toch eigenlijk een beetje schuchtig schuchter, verlegen meisje. Ja, dat is. Maar dat ben jij niet? Niet meer, nee. Maar dat, is, uh... dat was je wel ook toen je op 22-jarige leeftijd begon met uh, het noteren van je dromen. Zeker. En je ziet het ook in het boek terug. Want, uh, mijn collega die heeft het al gelezen. En ze zegt, in het begin zie je inderdaad hoe jong je was en hoe jong je schrijft. En in de loop van het boek wordt hij steeds volwassener en steeds intenser. En dat ben ik zelf ook geworden, hoop ik. <laughs> dat is heel mooi. Kun je voor de luisteraars vertellen waar ze het boek kunnen bestellen... En dat kunnen ze bestellen op uh, www.bookscout.nl. En uh, Bookscout schrijf je gewoon boek op zijn Nederlands en dan S-C-O-U-T. Maar je kan hem ook op mijn website uh, bestellen, die sinds kort online is gekomen. Daar uh, wordt hij gelinkt naar Bookscout, maar daar hou ik dus al mijn informatie over uh, bij wat er gebeurt en in de media en alles. Vertel je site eventjes? Dat is uh, www.dindroomgezel.com. Aan elkaar gewoon. En kunnen we hem ook in de boekwinkel kopen? Dat kan, als uh, mensen het ISBN-nummer uh, weten. Dan uh, kunnen ze hem in de boekwinkel opvragen, ja. Nou, dan gaan we dat nummer toch eens even noemen. Is hij hier in Zandvoort ook uh, te halen in de boekwinkel? Ja, binnenkort uh, is hij in Bruna te halen. Allemaal pen en papier pakken. <laughs> het ISBN-nummer is 978-94. Iets wat minder snel. 6080 060 streepje 4. Nog eenmaal. Ja, alsjeblieft. <laughs> Nog eenmaal. 978 streepje 94 6089 streepje 060 streepje 4. Het is een nummer van Droompoort voor het eigen werk, Tom. Nee, Jaap. Din, mogen we je heel erg hartelijk bedanken dat je gekomen bent met jouw eerste boekpresentatie eigenlijk. En ik hoop dat er nog heel, heel veel komen. En ga zo door, zou ik zeggen. En, uh, tot ziens. Dank jullie wel. Ja. Tot ziens. Graag gedaan. Was, wat was dit? Dit was Lord of the Rings. En we hoorden ook Enya. Dit heb ik uh, in Cambodja gekocht. De cd's zijn daar lekker illegaal. En hartstikke goedkoop. Mm. Dus je kan je heerlijk heerlijke. Uh, voor drie American dollars. Uh, kan je deze soundtrack. Kan je daar uh, kopen. Kijk, In Nederland is het allemaal onbetaalbaar. En uh, niet leuk. Dus als ik op reis ben. Dan neem ik ritsen mee van cd's. Goed aan tafel zit Leo Sanders. Hallo Leo. Dag, Van de top. muziekschool. Dag Yvonne, geloof ik. Hè? Ja, ja, klopt. <laughs> ja, hoe lang bestaat New Wave eigenlijk? Ja, daar was ik nou toch alweer bang voor. Op weg hier <laughs> zou ik je vertellen. Eerlijk gezegd, het wordt altijd gevraagd en ik ben het al zo weer kwijt. Uh, laten we het even houden op zo'n jaren 13 inmiddels: mm -hmm. in uh, de vorm New Wave. Voorheen was dat het uh, Muziekcentrum Zuid-Kennemerland. Maar bij het uitreden uit de gemeenschappelijke regeling door Zandvoort. Uh, ...is dat New Wave geworden. Maar waarom was dat eigenlijk, dat uitreden? <coughs> Sorry. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik was zelf toen docent bij het muziekcentrum. Uh, ik ben er overigens nog steeds bij betrokken, maar inmiddels als coördinator. Maar ik was toen docent. Ik gaf hier toen uh, ook gitaarles. En uh, er waren nog een paar muziekdocenten. Maar ik constateerde wel dat Zandvoort er ook voor mijn gevoel weinig voor terugkreeg. Alles wat er gebeurde, wat, wat, wat spectaculairder was, dat vond dan toch plaats in Haarlem. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dan vervreemd het ook een beetje. En uh, die gedachte heb ik heel erg bij me gehouden. Ook toen wij later zelf gingen beginnen. Van, nou Je moet dan toch regelmatig iets van je laten horen. Dus uh, de gemeente Zandvoort, ja, enerzijds was dat gewoon puur financieel. En anderzijds was gevoed door het, het gebrek aan, ja, aan een gezicht. Hm. De naam New Wave, hoe is dat zo uh, geboren? Heeft een collega van mij bedacht in Haarlem, uh, die daar heel goed in is. New Wave is een, uh, een stroming in de muziek, het ja. punk. Ja, het was een nieuwe golf, golf, zee. Ja, hij ligt ja, voor de hand, een wordt... beetje een in inkoppertje, <laughs> maar uh, <laughs> hij kan. <laughs> ja, inderdaad, ik vind hem mooi. Ja, ja. New Wave. U zit al uh, weer een paar jaar in het nieuwe onderkomen in Pluspunt. Ja. Hoe bevalt dat? En hebben jullie nog wensen? Uh, op zich bevalt dat. We hebben, want ik weet niet of dat bekend is, hoe wij daar gehuisvest zijn. Ik weet het wel, maar vertel het uh, maar even. Nou, je hebt daar wat wij zelf de benedenruimtes noemen. Uh, uh, even een voorstelling van maken, dat zijn op zich twee vrij uh, ruime kamers en een uh, discozaal in het midden. In één ruimte daarvan, uh, dat zie je ook aan de buitenkant al, is een, uh, een luchtsluis of een, een geluidssluis gemaakt. En dat betekent, als je daar binnen bent en daar staat een beentje te repeteren... en je doet de deur dicht, dan hoor je gewoon niks meer. Geweldig. Dat is echt, en dat was van meet af aan de opzet. Ik heb daar behoorlijk op gehamerd. Ik zeg, dit moet je zo goed aanpakken dat je er nooit meer last van krijgt. Ja, want het is natuurlijk een hele druk bevolkte buurt, hè? Absoluut. En ik ken mensen die daar dus echt wonen. Uh, zelfs een bestuurslid van ons woont daar vlakbij en die zegt, nou, ik hoor in het geheel niets. Uh, dus dat is geslaagd en dat vond ik zo belangrijk, want... Uh, wij geven daar niet alleen popmuzieklessen, ook andere lessen. Maar een bandje kan daar gewoon helemaal vrij zijn gang gaan. Met zijn bol gaan. Ja, en dan hebben we het toch over instrumenten. Eh, ook als die kinderen dat zelf thuis beoefenen. Dat het dan gauw is. En dat iemand daar dus last of overlast van heeft. Nou, dat is, eh, dat is voorbij. En dan is er nog een ruimte beneden die is multifunctioneel. Daar staan ook computers en zo. En daar geven wij dan ook lessen. Want de meeste... Dagen van de week zijn wij in twee kamers actief en voor de uitvoeringen wijken wij nog steeds heel graag uit naar uh, gebouw de kocht. Toch ja. dat is uh, net even een beetje afgebroken goed, goed, omdat goed, dat het uh, hier, gebouw honderd jaar zo. Uh, nou, ja, de is het ja. De is er nog steeds heel goed en zeker voor. Uh, er zit wel goede akoestiek in. Ja, er zit ja. een goede akoestiek ja. in en het heeft toch ja de, de, de sfeer van een oud gebouw. Ja, dat moet je mee oppassen, Want ik weet natuurlijk ook wat voor aan dus, uh, kleven. Maar die, die sfeer is gewoon goed. De naam school, dat vereenzelf je eigenlijk een beetje met jeugd en met kinderen. Maar nieuw weven is toch niet alleen maar voor jeugd, hè? Nee, beslist niet. Het is uh, alle leeftijden. En nou, de praktijk betekent dat de jongste die zal zes jaar zijn... En de oudste die, uh, tegen de zestig. En uh, die zien we wel wat minder. Maar goed, dat, uh, ja, dat is zoals, zoals het zich aandient. Uh, we zijn natuurlijk wel gerichter bezig voor de, voor de jeugd. Voor de kinderen. En zoals dan nu de scholenprojecten waar we zeer actief in zijn. Ja, dan bereik je natuurlijk uh, de, de kinderen van de basisschool voornamelijk. Wat voor projecten hebben jullie gedaan met uh, schooljeugd? Um, nou, um, even alles opzommen. Um, het is misschien bekend, de gemeente Zandvoort heeft uh, flink wat geld beschikbaar gesteld... Om, ons drie jaar, of ons, ...om drie jaar lang de scholen in Zandvoort uh, extra muziekactiviteit te kunnen laten aanbieden. Of aan te bieden. En uh, dit is uh, aan ons toevertrouwd geweest, in ieder geval dit jaar. Ik uh, hoop dat we verder mogen gaan, uh, dat zou prachtig zijn. Ik heb meteen gedacht toen ik daar een inhoudelijk plan voor schreef. Ik, heb de, uh, school, ik ben uh, langs alle scholen gegaan, interviewtjes gehouden met de directeuren. En waar zij ideeën hadden kon ik daarop inspringen. En waar ze dat niet echt hadden kon ik dan een beetje wat creativiteit op loslaten. Ik heb meteen gedacht van laten we kijken of we iets voor de langere termijn kunnen doen. Uh, echt investeren. Het moet beklijven bij zowel leerlingen als bij leerkrachten. En om met die laatste groep te beginnen. Uh, we hebben projecten gedaan dat de leerkrachten ondersteuning kregen door een docent muziek in de klas. Echt met de bedoeling om daar zelf wijzer van te worden. Zodat het niet zo is dat het alleen maar consumptief is. Dat iemand daar een lesje komt draaien. Nou vervolgens gaat hij weg en uh, dat was het dan bij weer. Uh, nee, de leerkracht die moet daar iets van opsteken. Zodat hij het de volgende keer mogelijk zelf kan doen. En dat gaat niet van de ene dag op de andere. De een pakt het natuurlijk ook wat sneller op dan de ander. Uh, dat is een van, de een van de projecten geweest. Dan hebben we er nog eentje dat leerkrachten gitaarles hebben gekregen. Ook niet van alle scholen, maar... En ook vanuit dezelfde idee. Uh, je kunt iemand drie, vier akkoorden uh, leren. Uh, dat doe je dan in een groepje met, met leerkracht. En neem dan het repertoire wat ze dan zelf zingen met in de klas... En in één keer als juf of meester in de klas staat, is dat natuurlijk de virtuoos. Dat, dat, ja. uh, dat gaat wel heel <laughs> makkelijk. Dus dat, uh, dat, dat is een ongelooflijke leuke stimulans. Maar en was iedereen daarvoor in? Van die leraren? Dat, dat, dat hing een beetje af per school. De ene school uh, vond dat een beter idee dan de ander. En dat hing ook een beetje af ja, waar ze zelf erg mee bezig waren. Of die vraag vermoeden. Of, of dat leuk of minder leuk vonden. En het is ook de bedoeling dat nu in 2010 we dat weer een beetje gaan aanpassen. Die ideeën die zijn er ook al wel. Um, dus uh, ja, iedereen die dat heeft gedaan, je, als je de tien hebt, ja dan zullen er drie misschien echt heel fanatiek doorgaan. de rest heeft het gedaan, maar. Nou, Omdat het moest. Nou, ze hebben zich wel vrijwillig opgegeven <laughs> hoor. Okay, dat scheelt ook weer. Maar je moet wel het idee, nou, ik, ik kan er ook echt iets mee. Of ik wil er iets mee. En daarnaast, zijn het is toch nog belangrijker, de kinderen zelf. Uh, toevallig zijn wij vandaag op de Oranje School begonnen. Als, uh, even kijken, zesde school uit het rijtje. Die gekozen hebben voor instrumentale projecten met kinderen van groep 6 en 7. Mm -hmm. En dat is zo vanochtend. Uh, in twee uur tijd komen er vier muziekdocenten de school in. Uh, er wordt één klas genomen krijgt een uurles op vier instrumenten. De klas wordt dus gesplitst in vieren. Ze gaan overal in een hoekje zitten. En ze gaan hetzelfde repertoire instuderen. En dat betekent... heel bazaal... op zich uitdagend, want het is toch... in één keer moeten ze wel naar elkaar gaan leren luisteren. Als ze dat al niet hebben geleerd. Maar goed, het is weer een extra aandachtspunt. En om een grote sprong te maken... de vijfde keer is een generale repetitie... met de hele club. En de laatste keer, de achtste, is uitvoering voor de ouders... En dan gaat het om heel basaal materiaal, eenvoudig bluesje spelen. Ja. Uh, en dat wordt ontzettend leuk gepresenteerd, heb ik nou een paar keer meegemaakt. Ja, en uh, dan moet je niet alleen de kinderen zien, maar dan moet je die gezichten van die ouders zien. Glimmer. Zien je dat? Ja. Helemaal ja, ja, ja. Want Die hebben geen idee wat de kinderen daarmee nou hebben gedaan op die school. Dus dat is, uh, dat is een feest. Zijn die uh, muziekletters ingebed in het lesrooster of is het na schooltijd? Nee, ingebed. ingebed. Absoluut. Ja. Ja, dus dit, dit is geen naschools aanbod. Nee, nee. Dat is een, soort, een, een volgend traject. Een soort muziekproject en vertel, dat is dan uitbesteed. Vertel, volgend pro project. Nee, ik, ik, mag ik nog even ja, afmaken? Ja, ja, dat want er was ja, nog een ja. belangrijk project. Want uh, ook de, het Noordzee College, dus de Wim Gertenbach, ja. heeft meegedaan. En die hebben zelf een, uh, een hele uh, goede muziekkracht in dienst. Dus toen ik daar kwam, dacht ik, ja, ik moet iets speciaals verzinnen. En we kwamen al gauw op het volgende idee, we hebben daar een popcore gestart. Dat betekent, de leerlingen van de onderbouw die hebben wekenlang onder leiding van hun eigen leerkracht allerlei liedjes ingestudeerd, popnummers. En dat resulteerde in een, een, een dag waarop we een, in één dag een re repetitie hadden, met een bandje, en een uitvoering ook met het bandje. Dus in één keer stond daar een heel popcore op een podium met een band. ...in mooi licht. En, uh, nou ja, en goed geluid erbij. En dat is natuurlijk ook een, een ontzettend leuke ervaring. Uh, Sommigen hadden daar wel wat moeite mee. Zodanig zelfs dat ze niet uh, wilden komen. Maar <laughs> het, uh, het, het was in ieder geval onmiddellijk duidelijk... ...dit gaan we weer doen. En uh, in 2010 staat die ook geprogrammeerd. Ja, heel veel mensen hebben schroom, hè? Om ja. bijvoorbeeld uh, zomaar te gaan zingen. Ja, je moet jezelf blootgeven. Ja. Is nou is dat wel minder aan het worden, en dat is een zekere invloed van al die programma's, hè, zoals Idols en uh, Popstar-varianten. ja slecht dat toch ook alweer een beetje in een drempel. Ja omdat het ook niet altijd schijnt, schijnt uit te maken hoe goed je zingt. Ik bedoel, uh, als je daar maar staat. Als je maar durft te gaan, inderdaad. Nou, ja. ja, daar kom je niet mee hoor. Ja. Ja. dat blijkt. Maar waren er ook kinderen bij die eigenlijk helemaal nooit met muziek iets deden? En die mm -hmm. door het project eigenlijk, nou ja, vooruit, ik vind het eng, maar ja, we gaan het met z'n allen doen, ik doe het ook. Ja, dus eigenlijk de, de, die resultaten die zien wij dus heel duidelijk terug in de, de leerlingenaantal. Die zijn aanzienlijk hoger geworden. ...omdat er kinderen zijn die hebben honger gekregen, die willen gewoon meer. En ook daar heb ik al voorhand bij gedacht van nou, dan moeten we wellicht een nieuw lestype in het leven roepen. Scherp geprijsd, laag geprijsd, relatief laag voor de muziekschool. Zodat dat ook geen drempel is. En nou, daar zijn we wel positief over. Dat is een fikse toename van het leerlingenaantal. En ik kan inmiddels ook zien uh, van welke school die allemaal afkomstig zijn. Wat de scholen zelf ook weer interessant vinden. Hm. Dus uh, nou, dat was wel een meerwaarde. En dat werd ook wel beoogd toen dit uh, project werd aanvaard hoor, door het uh, college. Dus het project heeft aan zijn uh, eisen uh, voldaan, eigenlijk? Ja, en, luister, er zijn natuurlijk altijd punten waarop we moeten bijschaven en, en evalueren en uh, opnieuw inzetten. Maar uh, ik, ik ben in dat opzicht tevreden. Je had het net over naschool. Ja. Een nieuw project. Nou, dat is natuurlijk ook van deze tijd. Het, na, het naschoolse aanbod en ook de brede school. Ook zoiets, uh, allerlei activiteiten na schooltijd zelf geprogrammeerd, alle niet in het gebouw zelf. En laat ik zeggen, we zijn nu bezig met uh, gesprekken daarover, maar het is zeer zeker iets waarbij wij graag betrokken willen zijn. En de scholen willen ons ook graag bij hebben. Dus uh, ja, dat is bijzonder prettig overleg. Maar ik kan nog niet concreter zijn dan uh, dit te melden. Ja. Maar je ja. denkt dat. Uh de gemeenteraad wel eens over te halen om opnieuw geld beschikbaar te stellen om dat schoolproject door te zetten? Want je weet ze zijn aan het snijden, hè? Ja, ja ik weet ze zijn aan het snijden. Uh, de opzet was dat het voor drie jaar zou gelden, dit project. En ja, tot op heden hebben wij een, uh, een interessant evaluatiegesprek gevoerd. Hm. En daarin is het woord kappen niet, of, of snijden niet echt gevallen. Is er ook belangstelling getoond van de gemeente dat ze bijvoorbeeld eens een keer op een uitvoering zijn geweest? Nou, even algemeen. Uh, aan belangstelling is op zich geen gebrek als ik het heb over uitvoeringen. En dat was zeker in de tijd dat uh, New Wave in zwaar financieel weer verkeerde. Toen zag ik toch wel bij een aantal uitvoeringen wat, wat bekende gezichten hoor. En uh, dus die weten eigenlijk wel aardig inmiddels... Wat er gebeurt. Als wij een uitvoering hebben, is het toch leuk dat er zoveel participanten zijn, de ja. zandvoortse leerlingen. En het is goed dat, dat de politici daar kennis van nemen. En je hoeft het natuurlijk niet allemaal te verwachten, maar dat er toch wel wat kopstukken in de zaal zitten. Dat hebben we toch een paar keer meegemaakt. Bij deze projecten uh, vaak is het een uh, interne aangelegenheid. Als er een, een uitvoering is, dan past dat te nauwe over het algemeen in zo'n aula. Dus heel veel rugbaarheid geven wij daar niet aan. Uh, want het is niet openbaar in die zin. Dus. En dat geldt dan ook eigenlijk voor de... de men weet het bij de, bij de politiek hoor, want wanneer het een of ander speelt. Nou zijn de kinderen enthousiast geworden. Die willen op uh, muziekles. Uh, die gaan ja. naar New Wave. Uh -huh. Hoe stel jij groepen samen? Hij komt daar binnen, hij, uh, laten we zeggen, Henk komt daar binnen. Hij heeft niet zoveel uh, van zijn ouders meegekregen op het gebied van muziek. Hij vindt het ontzettend leuk en hij wil iets. Nou, enthousiasme is een absolute pre, want anders wordt het natuurlijk helemaal niks. Want dan is zo'n kind gestuurd. Ja, dan moet hij. Uh, een absolute opdracht en dat is zo het algemeen geen succes hoor. <laughs> en een, een zware taak ook voor, voor een leerkracht of een docent. Uh, dus de meesten komen gelukkig omdat ze al lekker zijn gemaakt en dat kan zijn vanuit het scholenproject Het kan zijn vanuit vriendjes of vriendinnetjes Of misschien toch ook dat ouders zelf spelen En dat kind geënthousiasmeerd raakt Dus dat is niet zozeer het probleem Het is aan ons weer de kunst en eigenlijk ook aan onze docenten En dat zijn er uh, zes in totaal Niet allemaal fulltimers hoor er zitten er een paar bij met hele kleine betrekkingen Maar het zijn zes verschillende docenten uh, daarmee gaan we kijken hoe kunnen we interessante en goed werkbare groepjes formeren. En er zijn ook bij die uh, zeer expliciet vragen om individuele les, Ja, daar hangt een ander prijskaartje ja. aan. Dat is heel simpel. Stel ervoor dat een kind wil ontzettend graag en zijn ouders willen ook wel graag, maar die hebben echt het geld niet. Mm -hmm. Is er dan een bonnetje bij de gemeente wat je kan aanboren? Ja, inmiddels is dat er. Uh, uh, dat heb ik begrepen dat dat in ieder geval dit jaar, dat, ze, dat men 100 euro terug kan krijgen. Mm -hmm. Moet dan bij sociale zaken worden aangevraagd. Ik zag ook laatst in de, in de huis-aan-huis uh, -huis dat er ook uh, zo'n zo berichtje bij zat. En dat is dan een interessante reductie op het, uh, op het lesgeld. Wat dan ook nog in termijnen kan worden betaald. Mm -hmm. Dus uh, dat proberen we daar zo laag mogelijk te houden. En, Tegenwoordig ook instrumenten hoeven niet zo vreselijk duur te zijn. Je kan heel veel instrumenten huren of voor. Kan dat ook bij jullie? Niet direct bij ons, maar ik heb wel mijn adresjes. En nou, dat gaat over het algemeen goed. Is er een, een mode in instrumenten? Hebben we een bepaald, bepaald jaar ja, zei iedereen wil viool spelen, ander jaar iedereen wil gitaar spelen. Ja. Nou, gitaar is heel populair in Zandvoort. In Haarlem trouwens ook hoor. Maar één keer zie je bijvoorbeeld dat uh, keyboard, uh, ook, ook in Haarlem toevallig, aanzienlijk minder populair is. In Haarlem is zang weer heel erg populair. In Zandvoort begint dat nu te komen. Begint, dat heeft even tijd nodig gehad. En dat vinden wij echt helemaal te gek. Want we hoeven niet meer uh, verder dan de gemeentegrenzen te kijken als we weer in uitvoering een, een zanger of een zangeres nodig hebben. Die uh, halen we gewoon uit eigen parochie, zogezegd. Mm -hmm. uh, maar gita gitaar is het meest populair, wat dat betreft. En dan hebben we het over akoestisch gitaar, elektrisch gitaar en basgitaar. Ja. Maar viool bijvoorbeeld? Ja, nou, we hebben het wel. We hebben een bijzonder enthousiaste violdocent. En, uh, uh, het, het gaat om een leerling of zes, <laughs> zeven op dit moment... En ik heb het idee, want hij doet nu ook mee aan de instrumentale projecten, dat daar meer uh, uh, respons op gaat komen. Dat is uh, toch een pittig, het... moeilijk uh, instrument, viool. Ja, ja er zijn wel meer moeilijke instrumenten, maar er zijn ook instrumenten... Wat die dacht je van drie jaar al? Nou, in een orkest ja. is Juist het een de van tijd. de moeilijkste instrumenten, want je mag één keer wat doen en ben je te laat en ben je mooi de klos. <laughs> ik heb dus een... een een paar jaar geleden zat ik op de tribune bij het concertgebouw, achter het orkest dus. Ja. En ik weet niet meer van wie dat stuk was, maar daar had de paukenist. Die had de grootste lol van die was alleen maar aan het werk. En ja, ja, ja. soms zit je gewoon ja. dus echt een hele tijd stil. Ja, en dan is het gevaar dat je ja, ja. concentratie verliest. Ja, hè? Ja. Maar hij had zoveel ja. plezier, want hij moest van alles doen. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, kijk, het, het, het, over VO gesproken, het aardige weer daarvan is. Eh, Kijk, wij kunnen geen, wij hebben te weinig leerlingen om echte orkestjes te formeren. wat klassiekere instrumenten. Maar dan is men over het algemeen bereid om dat weer in Haarlem op te zoeken. En daar uh, is de sky the limit. Dan kun je echt vanaf je vijfde jaar in orkestjes mee tot op zeer hoog niveau in jeugdorkesten. En daar zit een bepaalde leerlijn achter. En de meeste leerlingen die viool spelen, die volgen die route ook. Ja, en voor de andere instrumenten moeten we het zelf in het leven roepen. Ja. Dus popmuziek bijvoorbeeld. Hè, dat uh, wordt al heel gauw. Uh, ja, laten we bandjes maken. Groepjes vormen. En uh, koppen gaan spelen. Ja. Ja. En drummers? Ja, ook, ook. Trouwens, daar hadden we meer van verwacht toen we ermee begonnen. Dat is al een tijd geleden. Uh, op zich zijn we... Een, uh, uh, nou, ook zo'n 7, 8, 8 drumleerlingen. Waarvan een paar bijzonder getalenteerd. Ik heb toen op die open dag nee. heb ik er eentje aan het, uh, aan het werk gehoord. Oké. Okay. Ja, ja. ja. <laughs> maar uh, het, is, het is niet zo dat ze nou met hoorders aan de deur staan te rammelen. Nee. Van, uh, goh, dan moet de eens gaan drummen. Maar goed. Leo, geven jullie in alle muziekvormen les? Muziekvormen, dan bedoel je mee stijlen? Ja, stijlen, velen? instrumenten. Ja, er, er wordt hele rekening gehouden. En dat is wel kenmerkend van het muziekonderwijs tegenwoordig. Met... Ja, wat, wat de leerling gewoon uh, ja, tot zijn eigen muzikale beleving, uh, belevingswereld, ja, wat hij die, wat die daaronder verstaat en doet en dat eigenlijk ook graag wil spelen. Uh, dat is een essentieel verschil met vroeger hoor. Uh, beetje instrument gerelateerd, bij VO kom je natuurlijk toch al gauw uit bij In het begin met de kinderliedjes die je heel goed in het gehoor liggen, maar daarna het wat klassiekere repertoire. En violisten vinden dat zelf ook altijd wel al prima, heb ik het idee uh, Bij gitaar, ja dat is toch meer een volksinstrument in dat opzicht En ik ben zelf klassiek gitarist hoor Dus ik, uh, ik, ik, ik weet wel hoe het een beetje in elkaar steekt Maar de, de kinderen vinden dat over het algemeen prettig Om zo snel mogelijk uh, de hits van, uh, van de dag te spelen Ja, in ja, de popmuziek komt natuurlijk ook de gitaar als meest bespeeld instrument voor Ja, absoluut en bij piano is het bijzonder universeel. Maar ze kunnen eigenlijk wel veel meer kant op tegenwoordig. Het, uh, zelf composities maken, dat, dat, dat proberen we ook wel te stimuleren. En dan heel basaal hoor, met drie akkoorden liedjes. En nou, maak maar een tekstje en wat dan ook. Dat is erg leuk. En dat kan tot verrassende resultaten leiden. Absoluut. Hoe oud is jouw jongste leerling? Zes. Zes, ja. zo. Ja. Hoe komt hij zo bij jouw muziekschool terecht? Weet ik eerlijk gezegd niet. Heel eerlijk gezegd. Nee. Muzikale familie? Ik denk het wel. Ja. Nou, moet ik ook wel zeggen dat... Uh, uh, zoals viool, maar daar gaat het in dit geval om... Heeft een traditie van heel jong kunnen beginnen. En ook dus echt beginnen. En ga maar eens naar... Uh, uh, Toevallig was ik gisteren bij Van Tongeren... Het vioolatelier in Haarlem... Waar ze dus violen verhuren. Daar zie je dus voor iedere hand zie je voor iedere maat hand zie je wel een viool liggen. Nou moet je eens in een gitaarwinkel kijken. Het is een grote van kleine. Ja. Ja. Dat was het. meer is het niet? <laughs> en inmiddels misschien wel een tussenmaatje, maar soms moet ik dan ook mensen afraden om een bepaald instrument te kiezen van de ...doe dit nou niet, want dat kind heeft alleen al zoveel moeite om het instrument vast te houden. Dat is geen pretje. Nee. Dus laat hij dan even iets anders doen. En dan zal je zien, als hij oud genoeg is om het uh, instrument naar keuze te gaan, gaan bespelen... ...dan zal het ook tien keer makkelijker gaan. Want dat is ook een wet, een wet in feite, wetmatigheid. Dat het, het tweede en daarna volgende instrument gaat altijd relatief aanzienlijk vlotter. Ja. En dat heeft dan weer te maken met hoe dat in je is verwerkt. He, je wil iets en je laat dat vertalen naar je vingers. En dat gaat alleen maar sneller. Interessant. Hoe, ja. hoe oud is jouw oudste leerling? Hij was net 60 en nu ook nog. Wauw. Wow. <laughs> nee. Binnenkort 61. Ja. <laughs> Wat speelt ja, een hij? een beetje geluk. Uh, Blokfluit. Nee. <laughs> dat is een basgitaar hier. Ja. Mm, gaaf. Wanneer is hij begonnen? Nog niet zo lang geleden. Nee, dat is, uh, dat, dat is altijd wel leuk. Hè? Dat mensen. heb ik altijd alle Us willen doen. Nooit tijd voor gehad. Hm. Of de kinderen hadden natuurlijk een hoge prioriteit. En ik kan me iets bevoorstellen voorstellen. En dan. Ja, denk ik nou. Dat is wat een kick om dit te doen. En uh, zo pakt het ook meestal uit. Genoeg. Ik las uh, dat jullie ook uh, speciaal les hebben voor kinderen met uh, speciale eigenschappen. Daar is inderdaad belangstelling voor? Heel weinig. Ik heb toevallig zo'n uh, telg in mijn eigen familie, heel dicht bij me... Uh, ...die uh, al zes, zeven jaar uh, met ontzettend veel uh, plezier de uh, pianoles volgt. Hm? Maar ik heb in het verleden wel meer kinderen gehad hoor. En dan uh, ging het uh, autisme of... Ja. Wat doet dat met die kinderen? Uh, op zich heel veel... Uh, <laughs> sterker nog, als het dan uh, eenmaal aanslaat dan heb je er ook de meest trouwe leerling aan ah, je kunt voorstellen, ik heb zelf in het verleden heel veel lesgegeven aan die kinderen en dat waren soms hele moeizame processen, langdurig uh, het leukste is, ik heb ooit eens een jongen een, een, een, met een autistische inslag lesgegeven en ik weet wel om even dat zo toe te lichten die moet je vaak reus op je woorden passen want als ik wel zei, joh, ben je gek of zo. Oeps. Ja. En dan kwam hij een week later. <laughs> ja, je hebt ja. gezegd dat ik gek was. Die oh, ja. had hij dus helemaal over zitten malen. Ik ja. Oh ja. jee. <laughs> nou, dan kan je praten als brugman. Maar <laughs> je moet erg op je woorden letten. Maar dat was jaren geleden. En die belt mij nog ieder jaar nog even op. Zo tegen de kerst. En dan krijg ik een enorm verhaal aan de andere kant van de lijn. vraagt hij eigenlijk niet eens hoe het met mij gaat. Maar <laughs> dat moet hij dan helemaal kwijt. En dan zegt hij, ja, ik speel ook nog steeds. Oh, geweldig. Nou, dat is ja, ja. ja. Waar kunnen de, de mensen zich melden als ze zeggen, nou, dat is helemaal geweldig. Dat, uh, ja. Nou, laten ze even een kijkje nemen op onze site. En dat is www.newwavezandvoort.nl aan elkaar. Oké. Okay. Daar staat veel en het is ook mogelijk om online in te schrijven. En Zijn ook de tarief op, hè? Alles staat erop. En zelfs ook nog mijn telefoonnummer en e-mailadres. Dus dan komt het helemaal goed. We kunnen ook gewoon een keertje komen kijken. Of ze zeggen, nou ja, ik weet het niet, ik durf niet. Uh, laat eerst maar eens even gaan kijken of het wat voor me is. Dat is ook mogelijk in pluspunt. Ja, het, een gratis proefles in dat opzicht is altijd mogelijk. Dus uh, dat stellen we zelf ook wel eens op prijs hoor. Dus, nou, probeer het even een keer. Dan, dan weet je het ook. Ouders weten het dan ook. Maar nou, goed, dit, dit is het echt. Muzikaal talent, herken je dat meteen? Uh, ja, eigenlijk wel. Het is alleen maar hoe je het definieert, het talent. En ik, het plezierigste is als je merkt dat iemand heel muzikaal is. Dus het onmiddellijk, dat je ziet van, oh ja, wacht, die, die begrijpt onmiddellijk waar we het over hebben. En die, die hoort verbanden in de muziek. En het hoeft nog niet eens technisch zo bekwaam te zijn, maar uh, ja, het is, het, het is vaak lastig om het uit te leggen. Maar een muzikus die haalt het er wel meteen uit. Hmm. Ik heb nog één vraag aan je. Wanneer is de volgende openbare uitvoering? Die ga ik als het goed is morgen vastleggen. Ik heb de docenten geraadpleegd. Ik wil twee grote akoestische uitvoeringen in de krocht dit seizoen, dit schooljaar. Ik wil één popband uitvoering en één uitvoering van het popcore. En die data die gaan we vastleggen. Die komen ook op de site te staan. En worden ook altijd traditiegetrouw in de plaatselijke kranten gepubliceerd. Leer Sanders. Bedankt voor je komst. Ja, en heel gaan. veel succes met de school. Dankjewel. Dankjewel. We hebben samen al een hele mooie tekst geschreven. Aan de keukentafel. Tenminste, ik vind het mooi. Ik weet dat jullie straks wel maken. Zing het. De cirkel is rond. Nu ik diep in jou mijn bestemming vond. Was onderweg. Maar had totaal geen doel was vol van eenzaamheid Maar daar was jij Als een baken Waar het licht van schijnt En je bracht vanmiddag me waar Weer de zon in mijn bestaan Liet mijn hart weer open Jou ja bleek vast niet te winsten, want je keek naar mij. Ik had geen oor. Goedenavond, dames en heren. Dit was het Kunst en Cultuurcafé in nieuw jasje met een nieuwe begin -tune. Want Tom Hendricks en ik werken tegenwoordig nu samen bij dit programma. En bij... ik, ik is Yvonne Roosendaal. <laughs> Wij bedanken Roy Halderman. Ruud, Nicola en Roy van Beuringen voor de assistentie bij de nieuwe heren van de techniek. Wij danken iedereen die gekomen is, inclusief alle bezoekers hier. En vooral Hotel Hoogland voor de gezellige sfeer, de warmte en de knussigheid en de koffie en thee. Dit was het weer, dames en heren. Volgende maand gaan we weer verder. En de Het maakt niet uit, je doet ze goed. Jouw liefde komt in overvloed. Jij maakt me sterren geel. boek wat je niet maakt.